Je ziet het? Hindenburg werd inderdaad herkozen, maar Hitler zal de nieuwe echte vurer zijn. Want hij scheelt elke minuut van de dag datgene wat de mensen graag willen horen. De regering de nationale Erhebung wil arbeiten en wil hier arbeiten. De partijen des Marxismus en zijn Mitläufer hebben 14 jaren lang tijd gehad, hier kunnen te bewijzen. Dat ergebnis is een trümmerfeld.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 Hoe kan je er nou op lopen? Je, die zie je hier alleen maar dragen door heel coquette actrices. Ze komen hier ook vandaan, ze ruiken hun heimat. door. Oh, ja. En deze jas komt uit Düsseldorf. Ik dacht, kom, ik mag niet altijd erop. <laughs> dacht je dat? Oh, je bent zo beleids als de Koer Fustendam. Ik ben een verloren orchidee in de Vries. Jij mag oh. niet zo'n lelijke dingen zeggen. <laughs> Jammer, ik heb het zelf bedacht. Zeg, uh, blijf hier staan? Kom, een me voor even. Laten we alsjeblieft naar mijn hotel gaan, Waar, logeer ik. Nou, de prins Otto Albrecht natuurlijk. Uh, natuurlijk. Abernatuurlijk, ja, Harm. <laughs> Je bent helemaal verduidst, weet je dat? Ja. Je hebt zelfs een accent. Dat, dat liegtje. Hierheen schat. Gaan we lopen? Ja, natuurlijk. Op een hakken in de sneeuw? Nou, de trottoirs zijn toch schoongemaakt? Oh. Herr Hitler zorgt voor ons. En het is nog geen drie minuten, het is hier op de hoek. Oh. Dit is de Dorotheenstraat. Daar heeft mijn vader gewoond toen hij studeerde. Enig idee, hè? Nou ja, nou heb ik niet zo'n last van, gelukkig. Ik had niet zo'n enige vader, <laughs> hè, moet je denken. Dit is de Mittelstrasse, hè? Zijn we er al hè? Ja, kijk maar. Hotel Prins Otto Albrecht. Oh, ik hoop dat het warm is. Oh, zeker. Je ziet Berlijn op zo'n mooiste een dik pak sneeuw. Alle kleuren zijn extra kleurig. Ik vind het net een sprookje, stik hoor. Nou, pas maar op, vergis je niet. Er lopen hier honderden kwaaie kabouters rond, hoor. We zijn er. Ja. Herzlich willkommen, vrouw Lijn. Het freut me Ihnen kennenzulernen. te leren. het is me al zeer aangeneem. Ik heb al zoveel van u gehoord. Ja, van Anderbeek is inmiddels een goede vriend van ons geworden. U begrijpt dat we blij zijn, de vrienden van onze vrienden ontmoeten. <laughs> ik wens u lieve zelf haar kamer, als u het goed vindt, mevrouw Palsen. Maar zelfs U weet de weg. Ik zal in de eetzaal iets laten serveren, Foylein. Nee. U zult wel verrijst zijn. In een halve stunde... Oh ja, heerlijk. Ach, eet even met me mee. Nee, nee, ik heb gegeten. Maar ik zal een kopje chocolade drinken. Bitte, heer van Anderbeek.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 En jij de komende vijf dagen, voor zover we niet buiten de deur zullen eten? Wat ben je van plan, zeg? We moeten niet zoveel krankzinnig veel geld uitgeven. Hoor. Nee, ik zei eten, die dineren. Ja. Dat gaan we allemaal doen? Oh niks. Jij moet mrs. Anthony Lee opzoeken en preparaten kopen. Daarvoor ben je vijf dagen hier, mm. hè, op kosten van je zaak. En ik zal niet zo corrupt zijn om jou daar vanaf te houden. Hé, nee, doe niet zo flauw, ik ben een half uur klaar. <lacht> Waar woont dat mens? Uh, in de Taunensienstraße. Nou, weet je wat, dan gaan we daar morgenochtend meteen naartoe, dan zijn we daar vanaf. Ja, en dan?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 En zaterdagmorgen ga ik met je naar de synagoge. Oh. Die is prachtig. Het geweld was helemaal belegd met goudmozeiten. Mijn vader zou zeggen, Harm, blijf gezond om mij. <laughs> Doen we dat echt? Ja, natuurlijk. Ik huur voor team Fennig een Keppeltje. Ik zal eruit zien als Mozes zelf. Oh, vast. Mozes had ook hoog geblondeerd en gepermanent <laughs> Dat is bekend. En we gaan naar het museum en naar de film. <laughs> ja. En we gaan naar de operette. Balim Savoy draait hier. Hij heeft waanzinnig succes. Met Gita Alpa? Nee, nee, die is ziek. Ja. Maar ze schijnt te worden vervangen door een hele goede zangeret. En je kunt nou met eigen ogen Paul Abraham zien dirigeren. Oh, heerlijk. Ik heb prachtige avond bij me. Ja, dat heb ik gemerkt aan je koffer. Bal im Zavoli. Weet je, er is een draaitoneel in het grootste Schauspielhaus. En dan komen de mensen op het toneel voorrijden in een hypermoderne Mercedes-Benz. Ja? Ja, ja. Oh, al die beroemde mensen die je dan kan zien spelen. Hè. Een levende lijven, oogverblindende decor. Ja. Oh, het lijkt me heerlijk om je dat te laten zien van Belijn. Maar er is toch nog veel meer? Al die, die, die, die cabarets waar je over schreef? Nou, daar hebben we gelukkig geen tijd voor, Olivia. De zomerlatten... Ja, dat schreef je over. Nou, die zomerlatten zou jou meteen houden. Kijk aan. Het zou hem misschien best bevallen. Nou, je weet niet wat je zegt. Ik ga jurken kopen. En schoenen? Ik laat het je allemaal zien. Morgen vanmiddag beginnen we. En jij koopt mij. Heerlijk. Ik laat het geld rollen. Bereid je me vast nou, voor? Nou ja, uh, uh, als jij maar niet denkt dat ik meerol, want ik moet echt op de kleintjes passen. Oh, maar. kom, kom, kom. Een beroemd, jong, filmacteur als jij. Nou, jawel. jawel. dit is natuurlijk ook van zo. Maar ik moet deze week ook een keppeltje huren voor Team Felix. <lacht> Bye.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 Ik zal hier niet lang blijven. Niet lang meer, denk ik. Nee. Hm. Zo'n mooie stad. O, oh, Harm, ik hoopte dus zo dat je hier slagen zou. Hè? Je bent hier zo bekend. Zoals we binnenkwamen in het Edenhotel en daar prachtig, dus je wordt er aan alle kanten begroet. Aan alle buitenkanten? Dat is toch wat anders? Zelfs de beroemde Alja Maritza kende je in het Barberina. Nou, ja. Hal <laughs> uit je winst.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 Hetzelfde volk dat nu door Jozef Goebbels met ongelooflijk raffinement wordt bespeeld. Ja, Hoe ho kan het, hè? Hoe kan het nou dat zo'n man als Hitler... Jezus, jezus, niet zo hard. Oh. We zijn buitenlanders. De informateur die van Papen hoopt dat die opgewonden stantjes als Hitler... ...en Frik en Geuring nou wat rustiger worden, nou zou de hm? macht zijn. Maar deze heren hebben wel een massabeweging achter zich, hoor. Von Papen is vice-kanselier en die denkt nou evenveel macht te hebben als Hitler. En Hindenburg. Ah, Hindenburg. Zo'n oude, verkalkte man, in de boek, wazig met een snol. Er zitten maar drie nationaal-socialisten in het kabinet. Maar we hebben de belangrijkste posten. Hitler is reichskansler, Friek is Rijksminister des Innan en Göring-Preuss is minister des Innan. Dat is belangrijk, hoor, want zo heeft hij de pruisische politie onder controle. Nee, Duitsland is uitgeleverd. En dat heeft Duitsland niet gemerkt? Nee, nee blijkbaar niet. Ze hebben er zijn we toch allemaal tien jaar kunnen bekijken? Ja. Eerst in Beieren. Toen in heel Duitsland. Hij heeft een soort van, van burgeroorlog aangewakkerd. Sturmabteilungen opgericht. Om politieke tegenstanders uit de weg te ruimen. En hij haat de Joden. Ja. En hij heeft mijn kamp geschreven. Nou, maar toch zit hij hier. In dezezelfde Rijksdag. Ik las in de krant hè, een, een voorbeeldje van een dicté.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 Het is toch huiveringwekkend? Nou. Oef. Wat is dat voor een laan? Dat is de ziekenzade. En daar is de tierga. Ja. Ach, ik hou van bellen. Heb je het niet gehad? Nee. nee. Hm. Ik probeer het allemaal te onthouden wat ik zie. Ik wil zo graag gauw in Duitsland terugkomen. Ja. Dat er... Nee, nee, nee, even nog, even Nee, nee, nee, kom nou. Als er nou een soepel zou komen en zou vragen wat we hier zo lang doen, dan hebben we geen antwoord. Nee. We zijn de oost, En morgen vroeg had je trein. Vergeet niet maar mijn cadeautje te geven. Nee. En tante Dientje. Zeg, en doen ze me een hartelijke groet, Ik zal aandenken, echt. Sneller, bieter, voorlijn. Ja, de trein vertrekt zo. Ja, ja. Dag, Kaan. Uh, bedank je ouders van me. Ik heb het heerlijk gehad. Dat het niet.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 Harm, de Rijksdagbrand. Ja, ja, een soldaat op het dak van het achterhuis. Ik nee. ben aan het schrijven, Karel. Je stoort nee, de Rijksdagbrand. maar gauw blussen. Nee, maar werkelijk. Dat Rijksdaggebouw staat in brand. Een geweldige brand. En jij staat toch binnen. Ik loop er niet meer in. Heer Harm, heer Harm, komt u toch gauw? Het Rijksdaggebouw staat in lichterlaaien. Ja, van anderen bij komen ze niet. Zeg eens ze maar. Je kan het van hier vandaan zien. We gaan erheen. Ik kom. Vuur is mooi, maar verschrikkelijk. Ik had het moeten filmen, maar ik had net geen film in mijn camera. Echt, ja, voor konden Hoe kunt u zoiets zeggen? ik dacht in de nacht. Ja, het is inderdaad schoen. Maar ook dat zou moeten worden vastgelegd. U hebt gelijk. Het is een afschuwelijk voortdek. Het staat hier zwart van de mensen. Zelfs de balletmeisjes van Ballum zijn voorstellen te kijken in hun dunne balletpakjes. Is zet pauze? Ja. We gaan verder met de laatste acte. De brandweer was er daar bij, worden. Het zal wel helemaal worden.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 U filmt het toch maar, hè Haren? Mevrouw Paulsen, ik had u niet opgemerkt. Ach, kijk nou toch. Vreselijk. Ja. ja, en dat film ik. Die pilaren staan nog. En de tempelman met deem zijn volk. Ik ben er diep van onderin. Dit is eigenlijk het portret van ons volk, hè mm -hmm. Ach, hoe vindt u dit nou? Als het in Nederland was gebeurd, zou ik openlijk huilen, geloof ik.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 Het lijkt als ik erop terugkijk, wat tien jaar. Maar soms is het net of het allemaal nooit heeft plaatsgevonden. Zo onwezenlijk en onecht is die hele periode voor me. Dat komt ook omdat er hier in Berlijn een sfeer is die haast niet eens te omschrijven. Ik ben er bang voor. En ik kan beter bang zijn dan heel veel Maak je geen zorgen hoor, maar. Ik kom best heel hard thuis. Groet Fijn en Tante Dientje van me. Dikke zoem. Harm. Nou, daar staan we dan. Ja.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 Einsteiger Peter. Hé hey, jongens. Einsteiger. Ik kom gauw naar Holland. Jullie zijn welkom. Dag! Dag! Dag! Zaksbaanhoofd, Tiergarten en dan weg. Of ik nooit ben aangekomen tien maanden geleden. We zijn er. Dit ja. ja, is een stukje beleid. Ik moet zoologische kaarten hebben. Jij moet naar de. Ik moet naar de Middelstraat. Dan moet je bij het vierde station naar dit uitstappen. Goed, ja, het vierde station. Oh nee, nee, wacht even, nee, vergis me. Na zo het volgende. Ik ben in de warme dreinbaan. Ik moet u oh. hartelijk bedanken, meneer. Het was erg gezellig om met u te reizen. Zo'n jochie, mij. God help je jongen. Als ik christen was, dan zou ik vanavond voor je bidden. Vensters de mensen. Mensen die thuis zijn in Berlijn. Zoals ik thuis te wezen in heel Die kleine groene kijkdoos in Holland. Wat weten ze daar van Duitsland? Grote kop in de krant over de SDAP. Over de radiostations. En daarnaast een klein kolommetje over dat mannetje Hitler. Nou, nou, een klimmerig baasje, dat wel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 Er zou wel koffie zijn in de restauratie ik <laughs> Belachelijk.